9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Neptunus heeft nog meer manen dan gedacht. Hier is het laatste nieuws in het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 De man die werd verdacht van de vuurwerkramp in Enschede, André de Vries... is op 46-jarige leeftijd overleden Hij was ernstig ziek. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven en raakte er 950 gewond. De Vries zou in 2000 de brand bij SA Fireworks hebben aangestoken. Hij kreeg daar aanvankelijk 15 jaar cel voor, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. De Vries is nooit gerehabiliteerd en daar had hij veel moeite mee... vertelt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. André... ...heeft de laatste jaren een relatieve eenzaamheid doorgebracht... ...is toch uiteindelijk uh, als een verbitterd persoon overleden... ...omdat hij nooit uh, het eerherstel heeft gekregen waar hij naar zocht.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 Het wegenvignet voor personenauto's in België gaat niet door. De Waalse regering is tot de conclusie gekomen dat het vignet minder rendabel is dan verwacht, schrijft de krant De Morgen. Wel komt er in 2016 een kilometerheffing voor vrachtwagens, zegt de krant. Nederlanders in de grensstreek waren tegen dat Belgische wegenvignet, omdat ze vaak boodschappen doen in België en dan met extra kosten te maken zouden krijgen.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 Het makkelijke beeld is als een kopstuk gepakt wordt dat het geweld in eerste instantie toeneemt, omdat het onderling gevecht uitbreekt over de opvolging. Mexico is al jaren verwikkeld in een drugsoorlog waarbij al meer dan 60.000 mensen omkwamen. En het weer nog zon, maar ook veel sluierwolken. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanmiddag op het strand, wind van zee. En ook de rest van de week blijft het zomers. Bij de AWB is Wijnand Zwaan met een paar files. Ja, maar toch stelt het niet zoveel voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... daar staat voorknopend Bad 3 kilometer. De A12 naar Den Haag voor het einde van de A12, voor Den Haag 2 kilometer. En de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer. 9 kilometer is dat in totaal. Kinderkampen, gaan we het zo ook over hebben... zijn steeds vaker te duur voor kinderen. Ook hier slaat de crisis toe.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 Dit kan heel goed een middel zijn vanuit de dader om extra druk uit te oefenen op familie en overheden om hun, uh, je, hun eisen kracht bij te zetten. Want gisteren kwam er een oproep via YouTube. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets een oplossing is gevonden, dan zullen ze ons doodschieten. Correspondent Sander van Horen over die oproep.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 Het, uh, het onderhandelingsproces is een lastig, uh, je, moet, je moet je voorbereiden op een lastig, langdurig, uh, een zwaar emotioneel proces. Omdat je handelt met mensen die je vaak niet face-to-face uh, -face ziet. Hè. Dus onderhandelingen gaan veelal uh, via telefoon. Uh, het begint vaak met uh, exorbitante eisen. Als je met uh, terrorisme te maken hebt... Dan zou het zijn politiek getitte eisen, eh, vrijlaten van politieke eh, gevangenen, eh, terugtrekking van legers eh, en dat soort zaken. En heb je het criminele te maken, dan gaat het om exorbitante geld te eisen.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 Uh, het feit dat, uh, dat we niets horen uh, is geen sinds de garantie dat er helemaal niets gebeurt. Ik kan me niet voorstellen dat er achter de schermen uh, niet hard gewerkt wordt... om deze zaak tot een goed einde te brengen. Hans Slaanman was dat. Wilt u het filmpje zelf zien? Ga dan naar onze site, www.nos.nl. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En dan nu het verhaal van de nieuwe maan. Want Neptunus blijkt niet 13, maar 14 manen te hebben. Wetenschappen van NASA ontdekten die nieuwe maan. Wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert, ik hoor Jan van der Putten de hele ochtend al zeggen een maantje. Is het echt zo'n kleine maan? Ja, dat ligt eraan waar, uh, waar je het mee vergelijkt. Maar vergeleken met onze maan, die is een paar duizend kilometer in Middellijn... is hij een heel klein brokstukje. Hij is ongeveer 20 kilometer groot... En dat, dat is dus echt sterrenkundig gezien een piepklein maantje. Maar ja, het is toch nog wel een flink helemaal lichaam hoor, als je er omheen zou moeten lopen. Maar dat geeft meteen aan hoe bijzonder het is dat je zoiets kleins kunt ontdekken bij een verre planeet als Neptunus op bijna 5 miljard kilometer afstand. En dat maakt de ontdekking wel heel, uh, heel uniek. En is dat nou bij toeval uh, ontdekt of had iemand het idee van er moet nog iets zitten? Nou, er gebeurt weinig bij toeval in de wetenschap. Uh, dus het gaat over het algemeen over mensen die heel gericht... Naar die Eureka! Nou, het zijn. nou, weet je hoe dit was? Uh, Neptunus heeft ook een paar hele dunne ringetjes die er draaien. En ja. deze NASA-onderzoeker had foto's van de Hubble Space Telescope van Neptunus. En die dacht, kan ik daar die ringen op zien? Die ringen die bewegen om de planeet heen. En dan moet je die foto's een beetje gaan bewerken... zodat je, als het ware, met die beweging meedraait... zodat je ze goed scherp in beeld houdt. Net, net zoals je een, een, een voorbijrijdende wielrenner... De camera een beetje moet bewegen om die scherp te houden. Nou, die truc deed hij om die ringen te bestuderen. En toen ontdekte hij ook dat er buiten dat ringenstelsel... behalve de maantjes die hij al kende... nog een heel klein lichtstipje zat... En ja, dat bleek toen uh, uiteindelijk op maar liefst 150 foto's terug te vinden te zijn. Ja, dan heb je wel een maan ontdekt. Ja, dan heb je wel ook wel bewijs daarvoor. Ja. Maar uh, het, het was toch zo, wanneer was het, eind jaren 80, begin jaren 90, dat er een ruimtevaartuig naar Neptunus is uh, geweest om het allemaal in kaart te brengen? Ja, dat, dat klopt. En dat uh, onderzoek naar Neptunus is natuurlijk nog heel jong. Die, die planeet die kun je niet met het blote oog zien. Hij is pas uh, iets meer dan 150 jaar geleden ontdekt. Toen werd er ook meteen een hele grote maan bij Neptunus gevonden, maar die zag je gewoon in de telescoop. In 1949 was er een Nederlandse sterrenkundige, Gerard Kuiper, die ontdekte het tweede maandje van Neptunus en in alle sterrenkundeboeken voor 1989, daar lees je dan ook, Neptunus heeft twee manen. En toen kwam die Voyager 2, die ruimtesonde die door dat stelsel vloog en dat helemaal in kaart ging brengen, die heeft er uh, zes nieuwe ontdekt, nieuwe kleine maandjes, en dan denk je, nou hebben we ze allemaal wel gevonden. Maar ja, dan blijkt dus dat als het maar klein genoeg is, dat zo'n ruimtescheepje die daar met een enorme vaart langs haar haast en om zich heen foto's zit te klikken, dat die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 Ja, wat zijn functies in de sterrenkunde? Uh, hij is niet met een bepaald doel gecreëerd. Uh... Nee, maar wel, soms uh, kan je gevolgen hebben. Ja, uh, dat zou kunnen. Het is een, een maandje die een hele regelmatige baan om Neptunus heen draait. En uh, het is interessant voor de sterrenkundigen... omdat er een hele sterke wisselwerking is... tussen de zwaartekracht van die maandjes en het ringenstelsel. Dus hopelijk ga je daar wat meer uh, inzicht in krijgen... hoe die structuur van het ringenstelsel opgebouwd is. Maar verder is het vooral gewoon een leuke curiositeit... hoor dat we nu weten dat uh, Neptunus door 14 maanden wordt uh, omcirkeld. En dat is overigens geen record, want Jupiter heeft de 67, Saturnus 62... en wij komen er met onze enige grote maan eigenlijk maar een beetje bekaaid af. Ja, en blijft het bij die 14 of denk je dat er nog meer ontdekt wordt? Oh nee, er zullen er zeker nog meer gevonden worden. Maar ja, er staat op dit moment geen ruimtesonde gepland naar Neptunus. Als dat zou gebeuren, dan kun je er donder op zeggen... dat er nog meer van die kleine ijsklompen ontdekt worden... of, of van die kleine rotsblokken die daar rondcirkelen. En wie weet gebeurt het met uh, nader onderzoek... met grote telescopen op de grond uh, de komende jaren ook nog een keer. Goffert, uh, dankjewel voor het verhaal over maan nummer 14. Door de crisis kunnen steeds minder kinderen op vakantie. Merken ze ook bij de stichting Happy. Die vakantiekampen organiseert voor kinderen die anders niet op vakantie gaan. Onze verslaggever John Zarbach was vanochtend bij het zomerkamp in Veldhoven. En hij was daar net op het moment dat de kinderen wakker werden. Marleen? Tien jaar oud? Ben je? Hoe lang zit je hier al? Eén dag? Um, ja, één dag en... Uh, wat heb je gedaan in die eerste dag? Uh, we hebben bosspellen gedaan, we hebben quizzen gedaan, we hebben uh, nog meer spelletjes gedaan, tikkertje, we hebben op klimrek gespeeld, we hebben echt heel veel gedaan. Leuk? Ja. Heb je ooit in het buitenland op vakantie gehad? Ja, in België. Was dat ook leuk? Ja. Wat heb je daar dan gedaan? Het uh, me gespeeld, een speeltuin... Eh. Uh, Waarom? <coughs> en ik heb ook nog uh, nou, ja, uh, naar een restaurant geweest, naar een soort prankkoekhuis in België. En naar nou, vrienden van ons in België. We zijn naar uh, heel veel dingen geweest daar. Wat vind je nou leuker? Hier? Of in het buitenland op vakantie? Wij happy. Waarom? Geen idee. Nou, omdat je hier ook heel veel activiteiten doet. en er is nooit even stilte dat je gewoon moet zitten. of. ja, je krijgt gewoon aandacht. en bij bijvoorbeeld vakantie. dan ga je ook bijvoorbeeld zelf naar iets toe. maar hier doe je altijd samen dingen. en dat is ook leuk. Wat ga je vandaag doen? Zwemmen. Oh, zo te zien vind je dat leuk. ja, ik heb een bikini al aan. Veel plezier vandaag. Dank je wel. Mevrouw Smits van stichting Happy, u merkt dat er steeds minder kinderen op vakantie kunnen. Waar merkt u dat aan? Dat merken we eigenlijk vooral heel direct aan de aanmeldingen die bij ons binnenkomen. Wij we doen dit al zo'n jaar of nou, ruim 13 jaar. En je ziet natuurlijk een verloop in de, in de aanmeldingen en het worden er steeds meer. En je kunt ook zien dat het type aanmeldingen anders wordt. Dus dat er steeds meer kinderen worden aangemeld waar thuis financiële problemen zijn. De ouders moeten toch een eigen bijdrage leveren om hun kind hier een week een leuke vakantie te bezorgen. Kunnen ze dat nog wel betalen? Nou, dat is een terechte vraag. Ouders moeten inderdaad een eigen bijdrage leveren bij ons. Uh, die is al best minimaal. Dat dekt maar een heel klein gedeelte van de werkelijke kosten. 50 euro geloof ik, hè? Nou, bijna goed, 65 euro. Uh, maar dat is voor sommige ouders heel veel geld. En uh, er zijn zelfs ouders die zeggen... Ja, van 65 euro moet ik een week lang rondkomen met mijn hele gezin. Dus uh, om antwoord te geven op, uh, op uw vraag... nee, voor veel ouders is dat niet op te brengen. Toen ik nog jong was, een tijdje geleden alweer... Had ik zes weken schoolvakantie, ging ik buiten spelen. Af en toe een dagje naar de Efteling of zwemmen. Maar dat was het. Waarom is op vakantie gaan voor een kind zo belangrijk? Nou, het is gewoon ontzettend belangrijk voor ieder kind om in ieder geval één keer per jaar even echt lekker uit de situatie te zijn waar ze het hele jaar in zitten. Dus om even lekker onbezorgd kind te kunnen zijn en te kunnen spelen en vriendjes te kunnen maken en positieve ervaringen op te doen. En het is natuurlijk voor ieder kind fijn om na afloop van de zomervakantie in de kring op school te kunnen vertellen wat hij of zij heeft gedaan. Uh, misschien speelt daarin ook mee dat tegenwoordig heel veel kinderen op vakantie gaan... en dus allerlei verhalen hebben. En dat het voor deze kinderen fijn is om ook iets te kunnen vertellen. En dat zei Nina Smietz van de stichting Happy. Klanken van de plaat. Dat betekent geen verkeersinformatie. Lekker doorrijden. Mee. Manhattan Transfer was dat. De de meeste wielrenners doen niet al te veel tijdens een rustdag. Zoals gisteren. Een stukje fietsen, wat eten, familie ontmoeten. Een paar interviews. Maar voor Koen de Kort stond er gisteren nog iets anders op het programma. Een niet geheel vrijwillige ontmoeting met een kapster. Really het <laughs> <laughs> is mini zo. Hoeveel in mm? Wil je weten hoe het zo dan uitkomt? 5 mm. 5. Oh. Enormale eyes three. Zo. Ja, I free, so. yeah, that's I saw that now was little bit longer because you know that Ja, daar zit hij dan als een boer met kiespijn lachend in een stoel bij het hotel van Argos Shimano, terwijl een uh, hoogblonde kapster op deze rustdag het haar van Koen de Kortes even flink onder handen neemt. Ik had uh, in een interview met de Australische televisie een, uh, een grap gemaakt over, uh, over het haar van Marcel. En uh, dat uh, had hij uh, gezien. Uh, hij heeft het interview gezien op internet. En, uh... Toen uh, heeft hij, uh, hebben we eigenlijk uh, zeg maar inderdaad afgesproken dat uh, als hij drie etap zou winnen, dat ik dan ook dat rare kapsel van hem zou nemen. En uh, ja, goed, hij heeft de drie gewonnen. Dus uh, ja, het moest gebeuren. Would you ever make a haircut with so many, uh, cameras en uh, photographers? Ploegenoten kijken toe, net als zijn aanstaande Australische vrouw. Hoe happy we're getting married at the end of next year. de kittel, laten we het zomaar noemen, tot stand komt. Eigenlijk, uh, ja, Eigenlijk opgeschoren aan de achterkant en de zijkant. Hè, en dan aan de bovenkant uh, wat langer. Dus uh, ja, het is, uh, het is echt uh, yeah, heel kort, zeg maar. Het is echt. Uh, aan de zijkant, ja. Gemillimeterd aan de zijkant en de achterkant. En de bovenkant, dat steekt eigenlijk gewoon een beetje omhoog uit. Dus, ja. ik, ik heb al gezegd dat ik het een vreemde haarstijl vond. En daardoor hebben we uiteindelijk die weddenschap afgesloten. Maar nu loop ik er zelf mee rond. En dan het moment van de eerste blik in de spiegel. Are you ready? Are you ready? Oh. oh. Het voelt niet Ja, Eigenlijk vallen we nog mee moet ik eerlijk zeggen. Ik had echt uh, keken tegenop hoor. Ik was, ik was gewoon zenuwachtig uh, de, de laatste paar minuten voordat ze begon. Maar uh, ja, nu het helemaal gebeurd dus, uh, ja, is... Ik... Het, het valt me mee, zou ik het zo zeggen. Ik, ik dacht misschien nog heel even eronder uit te komen. Maar uh, toen hij het zelf al uh, ik geloof in de persconferentie zei nadat hij drie etappes had gewonnen. Ja, toen kon ik er natuurlijk helemaal niet meer onderuit. Het tekent uh, ook wel de, de, de sfeer, hè? de onderlinge verhoudingen bij jullie uh, in de ploeg. Ja, absoluut. Nee, het zijn echt, uh, bedoel, uh, we zijn echt allemaal vrienden onder elkaar. en, uh, en we, we hebben veel voor elkaar over. Ik heb dit, dit is er zelfs voor over uh, voor drie overwinningen van Marcel. Nee, het is echt, het is echt uh, leuk. Het is gezellig met elkaar. Uh, ik kan niet zeggen dat we hier drie weken op vakantie zijn. Maar uh, we hebben toch echt uh, uh, lol met elkaar uh, buiten de wedstrijd om. Heel anders dan uh, de twee uh, edities die je hiervoor reed. Ja, de, nu uh, met, met de successen die we hebben is het natuurlijk sowieso anders. Uh, de sfeer in de ploeg is altijd wel ongeveer hetzelfde geweest. Maar uh, ja, met deze successen dan, uh, gaat natuurlijk alles makkelijker. Dan, uh, dan voelt alles makkelijker. Die uh, derde sprint van, uh, van Kittel die die won, die in Tours was dat, um, sprong die er voor jou ook bovenuit, niet alleen omdat jij de sprint aantrok, maar omdat hij Cavendish op, eigenlijk op de Cavendish manier verslaat? Ja, ja ik denk het wel. Uh, die, die andere ritten waren natuurlijk heel mooi, zeker ook de eerste met de, met de gele trui, dat, dat was al schitterend. En, uh, en, maar ja, dit was, uh, was extra speciaal. Uh... Eigenlijk om meerdere reden ook omdat uh, ja, Tom Velus, uh, ja, doordat hij gevallen was... ...daarvoor uh, gewoon niet goed genoeg was om in de finale te kunnen doen. En uh, hoe wij dat dan als ploeg toch kunnen oplossen om uh, Marcel op de juiste manier af te zetten. Uh, dat was al heel mooi, maar uh, dat Marcel gewoon uh, in het wiel van Kevin uh, is begint en uh, voorbij komt... Uh, ja, ...dat is volgens mij uh, niet zo heel vaak gebeurd uh, in de historie. Als hij nou uh, zondag uh, voor de vierde keer een etappe wint... Wat... Wat gaat er dan gebeuren met het HVO? Ja, ik heb al een weddenschap verloren. Ik ga niet nog een weddenschap aan. Uh, dit, is, dit wordt de riskant. Koen de Kort. Die tegenwoordig qua haarstijl in ieder geval zijn naam eraan doet. Vanaf twee uur kunt u het fiets weer beluisteren... hier op Radio 1, Radio Tour de France. En natuurlijk om elf uur beginnen we met het voorprogramma... bij de Proloog met Deborah. En nu al bezig in Nijmegen, de Vierdaagse, de eerste dag. De dag van Elst, ze hebben de feesten daar gehad. Paul Sanders, jij bent in Elst. Um, heb je een lekker de pas erin? Ja, zeker Bert, want uh, je hoort het misschien een beetje op de achtergrond... Of misschien ook niet, want het is een lange zwijgende stoet van wandelaars die door het Gelderse land trekt. En uh, dankzij uh, jouw toezegging, of beter gezegd aankomst, dat ik uh, een stukje mee zou gaan lopen, ja. want kom ik er helaas niet aan. Ja, bedankt. Ik heb mijn wandelschoenen niet aangedaan, want die staan mij niet. Zeg ik er maar even meteen bij. <laughs> maar ik loop hier met de, met de medewandelaars over, uh, over een, een soort van dijk vlakbij Elst. Ik ga het eens even vragen, dames, hoe, hoe gaat het? Goed. Ja? Ja, heel u heeft er pas flink in. Ja, loop lekker door. Hoe is het met de voetjes? Heel goed. Geen klaren. Ja? Ja. Want dat is, dat, dat is de grootste nachtmerrie, hè? Uh, nee. Wat is het ergste? Spierblessures. Ja? Ja. Ervaring? Ja. ja. Wat voor ervaring? Uh, Schemeenontsteking. Ja. En toen was het einde verhaal? Het einde verhaal, ja. ja. Hoe ver heeft u nou erop zitten? Want ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben maar een beetje halverwege ingestroomd. Ik denk 13. 13 kilometer zo'n beetje. Dus dat is uh, wow. nog niet op de helft. Nee, lang niet. Nou, houden moet erin. Komt goed. En vooral de pas wel. ook. Dank je wel. Ja. Ik loop nog eventjes mee. Het is heerlijk weer trouwens. Fantastisch wandelweer. En het, uh, uh, de weg van tevoren natuurlijk een beetje um, ja, met, een, met een schuin oog naar het weer gekeken. Want het zou wel eens heel erg warm kunnen worden. Nou, dat wordt het zeker. Een gaat of 25, 26, maar dat is niet... Mm. Onoverkomelijk, want er staan nog genoeg uh, punten met water langs de kant en zo. Dus dat komt allemaal goed qua hitte. Zegt Paul, ik zie bij Omroep Gelderland: uh, daar hebben ze zo'n live blog. En er staan heel veel mensen met hele gekke hoedjes ook uh, al allemaal op. Heeft iedereen een petje op? Nou, niet iedereen, maar wel heel veel mensen hebben inderdaad een petje op tegen de zon. Uh, dat is belangrijk, om het hoofd letterlijk en figuurlijk een beetje koel cool te houden. En er zijn natuurlijk altijd mensen die zich een beetje extra uitdossen voor zo'n evenement. Die hebben dan inderdaad petjes op met konijnenoren, heb ik al gezien. Vlaggetjes die uit die petjes steken van allerlei nationaliteiten. We komen trouwens nu, want ik loop gewoon door, hè, Bert. Begrijpt ja, ik, dat Ik, ik, ik gewoon? Ik uh, hoor je wandelen, Paul. Ik ben diep onder de indruk. Ja, precies. Nee, maar we komen nu bij een verzorgingsplaats... Bureau Opleiding EHBO. Er staat er een hele grote tent. Ik weet niet of het daar al druk is. Zal ik even daar naar binnen lopen, Bert? Misschien nou even kijken of... Do, doe maar even al kijken. Al mensen last hebben van spierblessures, blaren of dat soort dingen. Ik zie wel mensen hier buiten op een stoeltje zitten. Gaat het nog? Ja, u, ja, u heeft net uw mond vol, hè? Ja, net een lekker broodje aan het eten. Ja. U zit bij de EHBO-tent. Dat is toch geen slecht nieuws, Marco? Nee, ik helemaal hoop. niet. Daarom zitten we aan de achterkant. Lekker in de schaduw. Ja. Hoe ver moet u nog? Geen idee. Nog 30? 25? Nou, su succes. succes. Ik loop even heel snel. Ik weet niet of we daar nog de tijd voor hebben. Even snel bij de EHBO-tent. Even kijken. Ik moet even rennen. Ja, misschien dat we hier... Ja, hier zijn we bij de EHBO. Eens even kijken of hier al mensen... Ah, er wordt ingesmeerd met, met zonnebrand. Ook heel belangrijk natuurlijk. En ik zie helaas al de eerste mensen met blaria. Ja. gaat het nog, mevrouw? Ja, wat is het probleem? Ik heb mijn hakken kapot. Hakken kapot. Ja. En u moet nog zover. Ja, valt wel mee Nee hoor. Maar ja. Paul, nou, nou, je gaat zo zien op hakken een Vierdaagse lopen. Nee, ja, deze mevrouw heeft niet haar hakken schoenen kapot gelopen. Oh. Ze heeft haar hakken. Ja, nee, dat, dat we nou het nou even best. goed Kom. snappen. Ja, sorry. Nee, precies. Ja. <laughs> goed, de stoet met wandelaars, loopt door en wij lopen nog een stukje mee. Tot zover. Nijmegen, de Vidaagse. Ja, Terug naar de studio in Hilversum. Dankjewel Paul, de reportage is straks uh, te beluisteren. Je krijgt uh, telefoon, Bert. Ik krijg telefoon, dat is ook dom, hè? <laughs> <laughs> Mensen denken dat het half tien is, ze is horen geen jou vrienden, vrienden van, van jou, <laughs> <laughs> Sven, vertel je eventjes uh, wat er in Goedemorgen Nederland is. Neem ik de telefoon aan. Dat is goed. André de Vries, de ex-vandachter van de vuurwerkramp in Enschede, is overleden. Zo uh, werd ja. uh, een, zojuist bekend. Ik praat uh, over hem met zijn advocaat Geertjan jan Knoops. En we zijn in de gevaarlijkste stad ter wereld, in Honduras is die? Onze correspondent is daar. Heeft het aangedurfd om daar te zijn? Er worden uh, ontzettend veel moorden gepleegd. En hoe het daar is, horen we straks van hem. Dat er nog veel meer. En we zijn ook bij die Vierdaagse. Natuurlijk. Want daar gebeurt het in Nijmegen. Het is half tien. Het is tijd voor een uh, samenvatting van het nieuws. Jan van de Putten. Dit is Radio 1. Wil je dat ik er nog even bij zeg het NOS Journaal?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 Inwoners van het Canadese stadje lac waar anderhalve week geleden een olietrein ontplofte, beginnen een civiele zaak tegen de eigenaar van de trein. Zij is een vergoeding voor de materiële en immateriële schade die de gemeenschap in lac heeft geleden. Een concreet bedrag wordt niet genoemd. Het dodental na de treinramp is opgelopen naar 37. En u hoorde het net, de man die werd verdacht van de vuurwerkramp in Enschede is overleden. André de Vries. Hij zou in 2000 brand hebben gesticht bij SF Fireworks. Kreeg aanvankelijk 15 jaar cel, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. De Vries is 46 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De ex-verdachte van de vuurwerkramp is overleden. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops reageert. De toeristenbelasting is sterk gestegen. En daar is de toeristenbranche niet blij mee. rese stad San Pedro Sula is de gevaarlijkste stad ter wereld. En we zijn er. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. 2 over half 10. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is de hele week in Rijnwouden. Waar oudere inwoners balen van de gemeentelijke herindeling. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u kwijt via goedemorgennederland. André de Vries, de voormalige verdachte van de vuurwerkramp in Enschede... is overleden. Hij leed op 46-jarige leeftijd aan darmkanker. En dat is hem fataal geworden. Geert-Jan Knoops, goedemorgen. U was de laatste jaren zijn advocaat. Hij heeft een afscheidsbrief de wereld ingestuurd... waarin hij in feite uh, justitie en de mensen die hem ten onrecht wilden opsluiten... Uh, verantwoordelijk heeft gemaakt voor zijn ziekte. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ja, emotioneel wel. Ik denk dat dat medisch natuurlijk niet uh, kan worden onderbouwd. Maar emotioneel weet ik dat André uh, erg leed onder het feit dat hij uiteindelijk niet uh, dat eerherstel heeft gekregen waar hij naar zocht. Hij is weliswaar vrijgesproken destijds door het Hof Arnhem wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs maar hij is toch altijd voor velen de man gebleven die in verband is gebracht met de vuurwerkramp te Enschede en ja. die smet heeft hij eigenlijk nooit van zich kunnen afschudden dat wilde hij zo graag het was een een man die op zich heel gesloten was, die maar weinig mensen in vertrouwen nam. Maar uh, als je dan met hem sprak, dan kwam hij wel vaak op datzelfde thema terug. En ja. hij wilde ook dat eerherstel eigenlijk om verder te kunnen leven... nadat hij een nieuw leven had vertracht op te zetten in Duitsland... met zijn schadevergoeding. Dat is helaas toen niet gelukt. Nee, en, want uh, dat is nog een vraag. U heeft het over de schadevergoeding. Uh, hij uh, is vrijgesproken. Hij heeft een schadevergoeding gekregen van 125.000 euro. Uh, wat voor een uh, eerherstel had hij dan verder nog willen hebben? Nou ja, hij had op de eerste plaats uh, een, een gesprek uh, willen hebben met justitie ook uh, over zijn gevoelens. En hij had ook een verklaring uh, op reis gesteld van justitie uh, waarin hem dat eerstel uh, toegekend... Uh, waarin justitie onderbonden zou hebben verklaard dat hij uh, ook uit het nader onderzoek uh, niet gebleken is... dat hij er enigszins uh, of enigszins in bepaalde opzichten mee te maken hebben gehad... Uh, op de derde plaats uh, was zijn wens om uh, uh, nog een aanvulling op de schadevergoeding te krijgen uh, door het feit dat ja, zijn leven eigenlijk blijvend verwoest is gebleven. En uh, dat was destijds bij die schadevergoeding die hij van het Hof kreeg niet voorzien geweest. Um, al met al zijn er dus uh, in zijn leven nieuwe omstandigheden naar voren gekomen, die uh, wat hem betreft reden zouden zijn geweest om uh, voor justitie alsnog uh, een, een aanvullende schadevergoeding toe te kennen. Ja, reden uh, dat... zijn geweest. Gaat u daar nog mee door nu hij is overleden in het belang van zijn nabestaanden of niet? Nou, het punt is, hij is uh, eenzaam gestorven uh, zonder dat daar familie bij is geweest. En ik heb begrepen dat, uh, dat hij verder ook uh, weinig contacten had meer met familieleden. We hebben ook geen uh, opdracht gekregen om uh, na zijn overlijden door te gaan met uh, bepaalde juridische acties. Dus ik vrees dat uh, zijn wens tot erenstel wordt meegenomen in zijn gaf. Juist. Wanneer hebt u hem voor het laatst gesproken eigenlijk? Ik, ik heb hem met mijn partner nog bezocht uh, in april. geweest. Toen ben ik naar Hengelo gegaan, waar ik hem heb gesproken. Uh, nog een hapje met hem gegeten en zijn maatschappelijk werker uh, Hans Rongen, die hem de laatste uh, periode uh, fantastisch heeft begeleid. Uh, en ik heb daarna nog gehandelijk met hem telefonisch contact gehad. En een week voor zijn overlijden heb ik hem nog gesproken. Uh, toen sprak ik uh, nog met hem af dat ik hem nog wederom zou bezoeken in Hengelo... waar hij woonde, de laatste uh, levensfase. Maar dat mocht dus niet zo zijn. Hij is dus uh, vorige week in zijn uh, slaap kennelijk overleden. Richard Knoops, de advocaat van uh, André de Vries... de voormalige verdachte van de vuurwerkramp in Enschede... die dus vorige week is overleden. Ik dank u zeer. Aangedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Dan nu het Centraal Bureau voor de Statistiek... want dat heeft onderzoek gedaan naar de opbrengst... van de gemeentelijke toeristenbelasting in 2013. En de cijfers zijn zojuist gepresenteerd. Senne Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. En? De omzet van de toeristenbelasting is de afgelopen vijf jaar fors uh, gestegen met 36 procent. 2008 nog geen 120 miljoen, en inmiddels meer dan 160 miljoen. En de voornaamste oorzaak van die stijging zijn toch de tariefswijzigingen. De tarieven zijn omhoog gegaan. Juist. Waar is de toeristenbelasting het sterkst tegen? Nou, vooral uh, de toeristenbelasting is het hoogst in Amsterdam en in Haarlem en Meer, waar alle uh, schipholhotels zitten. Uh, maar bijvoorbeeld in de Wadden-eilanden, daar is het aandeel van de toeristenbelasting het hoogst, zo'n 30 tot 40 procent. Daar maken natuurlijk toeristen ook veel gebruik van, van voorzieningen. Ja. Um, tariefstijgingen zijn niet de enige oorzaak hoor. Ook een andere oorzaak is dat meer gemeenten toeristenbelasting hebben ingevoerd. En ook dat er meer gasten in Nederland in, in onze hotels verblijven. Juist. Is het uh, daarmee ook zo dat Amsterdam de duurste plaats in Nederland is om vakantie te vieren of niet? Nou, Haarlemmer meer is de duurste plaats. Uh, 6% betaal je daar per uh, overnachting. In Amsterdam is het inmiddels 5,5%. De vraag is natuurlijk: laten toeristen zich wegjagen door de, door de hoge toeristenbelasting? Nou, ik denk dat u daar zo meteen met die andere gasten over te spreken komt. Ja. Uh, maar maar kijk, wat is het dan voor, voor gemeente. Dat u betreft? Nou, voor gemeenten is het een, een makkelijke knop om aan te draaien, omdat het in ieder geval niet de eigen inwoners treft. Nee. En uh, ja, toeristen maken natuurlijk wel gebruik van de voorzieningen uh, als je deze week in Amsterdam rondloopt. Het is te nee. ontzettend druk met, uh, met toeristen. Juist. Met andere woorden, de toeristen blijven komen. Is het ook zo dat het de makkelijkste knop is voor gemeenten om aan te draaien op het moment dat andere belastingen of andere inkomsten tegenvallen? Nou ja, het is maar een klein aandeel van de totale pot. Hè? 160 miljoen, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de OZB... dat is meer dan 3 miljard. Ja, de onroerend on on zaakbelasting. Ja, dus de, als je op een snelle manier veel geld binnen wil halen... dan lijkt de toeristenbelasting niet de makkelijkste knop. Maar aan de andere kant, nogmaals, het raakt niet de eigen inwoners. Nee. Dus, ja, maar, ja. dus makkelijk uh, om te doen. Uh, wat is de goedkoopste gemeente eigenlijk nog, tot slot? Nou, er zijn een boel gemeentes die helemaal geen toeristenbelasting heffen. Dus die zijn het goedkoopst. Juist. <laughs> Goed, dat gaat ver om ze <laughs> allemaal op te noemen. <laughs> <laughs> ja, ja, precies. Goed, dit waren de cijfers. Senne Jansen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Door ja, nu naar Marike Rozier van uh, Recon. Dat is de Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat zegt u als u deze cijfers hoort? Nou, uh, erg. Dat vinden wij echt heel erg. En we weten het natuurlijk wel. Maar uh, ja, als je dan die cijfers weer zo hoort, uh, is het toch wel... Uh, uh, ja, echt een probleem voor ondernemers en gemeenten, ook gemeenten. Oh ja, waarom? Nou, wij weten eigenlijk dat um, hoe hoger de toeristenbelasting uh, is... we hebben in een aantal uh, plaatsen onderzoek gedaan... Uh, hoe minder toeristen er op termijn uh, toch uiteindelijk voor inkomsten zorgen. En... Maar als je in Amsterdam rondloopt, Sennie Jansen zei het net... dan sterft het toch nog steeds van de toeristen. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat geloof ik ook meteen. Ik heb het ook uh, vooral over alle andere uh, toeristische plaatsen... want Amsterdam is ook uh, in trek voor nou ja de mensen die uh, snel uh, Europa in vier dagen willen zien, maar het gaat me vooral om de vakantiegangers in Nederland die ja. wat langer blijven. Ja. Uh, we hebben onderzocht uh, dat um, uiteindelijk kijk op korte termijn knap uh, ik de gemeente hoor, want het is inderdaad een makkelijke knop om aan te draaien om toch eh, net dat gat in de begroting misschien te dichten om wat meer inkomsten binnen te krijgen. Ja. Maar um, ja uh, de gemeenten die um, ja knijpen in feite door de, de toeristenbelasting steeds te verhogen uh, de sector meer en meer uit. Maar wat merkt u daar dan van? Nou, wij merken dat uh, omdat gewoon de uh, concurrentiepositie in het geding is. Uh, gemeenten onderling concurreren met elkaar. De consument die kiest om een gegeven moment toch voor de gemeente... waar minder toeristenbelasting is, zeker in het voor- en naseizoen. Omdat de toeristenbelasting toch een van de uh, belangrijkste onderdelen uh, van de prijs is. Uh, prijs is ook nog steeds een belangrijke overweging om uh, uh, een camping of een hotel. Ja, hotels weet ik dan zelf niet zoveel van. Die zitten niet in ons achterhoofd, maar toch hey, is prijs wel belangrijk. Overweging voor uh, vakantie. Ja. Um, uiteindelijk um, betekent dat dat er um, minder mensen op uh naar die gemeente komen, dus dat geeft ook minder bestedingen in die gemeente. Ja. waardoor ook de lokale uh, bedrijven als de supermarkt en de horeca daar last van krijgen. Nou ja, er zijn dus ook nog heel veel gemeenten die geen toeristenbelasting heffen. En als je kijkt naar de Haarlemmermeer, Schiphol dus, ja. uh, die hotels zitten nog bomvol, hoor, want er zijn allemaal reizigers die of zakelijk reizen ja, en een reizigers... nachtje moet over. Keuze dus dan ben ik, ik snap dat dat daar heel hoog is, want ze komen toch wel om dicht bij Schiphol te ja, mogen Ja, dus heeft het nacht... ook geen nadelige gevolgen voor uw uh, uh, ondernemers? Uh, nou ja, kijk, de ondernemers die daar recreatiebedrijven hebben, die, uh, uh, die zitten daar amper. Het zijn echt de, uh, de terrein in uh, de, de buitengebieden, zoals wij dat noemen. Ja. En de gemeenten die geen of nauwelijks toeristenbelasting heffen, dat zijn ook niet de toeristische gemeentes. Ja. He, dat is een beetje de. Uh, de ik geloof dat 76% van de gemeentes belasting heft. Dus die kwart ja. die dat niet doet, ja, die hebben ook weinig toeristen. Dus ja, dan is dat makkelijk. Er zijn wel een paar goede maar, voorbeelden hoor. Maar mevrouw Rossi, wat dan? Wat dan nu? Nou, wat we eigenlijk zouden willen is uh, een, een oproep aan die gemeente: stop in hemelsnaam die verhoging. Um, wij snappen dat uh, dat een makkelijke knop is om aan te draaien. Laten we nou eens samen he, met de gemeente en de recreatiesector in gesprek komen en blijven over hoe uh, we die belastingen uh, die er wel zijn, dat snappen wij ook, hoe we die dan op een goede manier kunnen besteden. Want ja. ik hoorde de vorige gast zeggen, he, uh, in, op de Waddeneilanden wordt er ook veel gebruik gemaakt van de voorzieningen. Ja. Maar in heel veel gemeenten vloeit het geld van de toeristenbelasting niet eens terug richting dat. de sector. Dat is uw oproep dus? Ja, en, en... en ik denk dat als we daar samen naar kijken dat we juist kunnen kijken hoe we meer toeristen naar die regio... of naar die gemeente kunnen trekken in plaats van het uiteindelijk uit te knijpen... en ja, op lange termijn gewoon minder uh, omzet te hebben in, die sect uh, in de gemeente. Uw oproep is helder. Marike Rozier van Rekon, de Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland. Hartelijk dank. Geen dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Vier Belgen zijn in de Oostenrijkse bergen uit een rijdende auto gesprongen toen de dienst weigerde. Die waren namelijk oververhit. En de vraag is nu, hoe raken autoremmen eigenlijk oververhit? Tom Huiskens van de Bovag heeft het antwoord. Nou, op vakantie komt dat vooral omdat er veel in de bergen wordt gereden. En hier in Nederland zijn we dat niet echt gewend, want we hebben hier maar weinig uh, steile hellingen. En in de bergen is het regel dat je eigenlijk in dezelfde versnelling omlaag rijdt als naar boven en dan wordt er op de motor afgeremd. En dan hoef je niet continu hard bij te remmen. En als die remmen nou te heet worden door het continue harde bijremmen in de afdalingen, dan gaat de remmende werking ook verloren en dan kunnen ze het wel eens begeven op een gegeven moment. Dat hebben we nu dus de afgelopen weekend hebben we dat gezien met Belgische vrienden die in Oostenrijk uit de auto moesten springen. Dat is een heel extreem uh, geval. Uh, maar vanzelf ga je het meestal wel ruiken. En dan is het even het advies om de auto even aan de kant te zetten, dat even te laten afkoelen. Uh, maar vooral in je, tussen je oren te knopen dat je het niet op die manier moet doen.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 Ja, in Rijnwoude dus. We zijn hier op het dorpsplein waar eigenlijk alles besproken wordt met alle inwoners. Iedereen ontmoet elkaar hier ook. En er is hier heel veel om te bespreken. Laten we even een kleine uh, rondje lopen. Dan kunt u mij uh, een beetje vertellen wat er hier zo al gebeurt. Ik zie hier een bankje. Als u daar het afgelopen jaar op zat, waar had u het dan over? Nou, waar we het over hadden is natuurlijk de fusie die uh, komende is. En dat is natuurlijk een hot item op het ogenblik in het dorp. Want Rijnwouden dat bestaat al uit een aantal kleine dorpjes. Ik uh, haal u even uit de zon, anders dan is het zo onhandig. Um, Rijnwouden, Boskoop en Alfa aan de Rijn gaan samen in één gemeente. En hier op dit pleintje, had u het daarover met uw buurtgenoten, met dorpsgenoten? Nou, niet alleen op het plein natuurlijk, maar ook hier. Ja. En zeker als je hier aan boodschappen doen bent, hier bij de Plusmarkt, dan uh, wordt er ook alles besproken, iedereen klampje aan over alles wat er speelt. Want wat speelt er allemaal dan? Nou, het is natuurlijk zo... Uh, toen we in wezen eigenlijk de keuze gemaakt hebben... Uh, door een, uh, een stemming die Benthuizen gemaakt heeft om naar Al -Van de Rijn te gaan... is het natuurlijk nu maar op het ogenblik afwachten... wat er ook daadwerkelijk van komt. Want er is nogal wat misgegaan in aanloop naar die fusie... die over een half jaar, een klein half jaar moet gaan plaatsvinden. Want zo was daar bijvoorbeeld de naam. Er was een referendum en wat gebeurde er toen? Ja... Het is zo, dat referendum, daar kwam uit het, een andere naam dan Al aan de Rijn. En toen de Alphenaren dat hoorden dat de naam gewijzigd zou worden... zijn ze in protest gegaan. En toen hebben ze gewoon gezegd, eenmalig van... wij bepalen dat het Al aan de Rijn wordt. Ik kan ook eerlijk zeggen, dat is hier knap verkeerd gevallen. Vertel eens, hoe ging dat hier aan toe, op dit pleintje? Nou ja, men had het erover van, als het zo gaat... is dat dan ook voor de toekomst met alle andere zaken zo? Dat als wij wat voorstellen, of er komt een meerderheid van de kleinere gemeentes... dat dan al zegt gebeurt niet... Wij bepalen. Want ik reed net uh, vanuit Alfa aan de Rijn naar Benthuizen, hè, onderdeel van Rijnwouden. Daar was nog best een eindje rijden, dat is niet om de hoek. Hè, ik denk dat ik zeker twintig minuten in de auto zat. Ja, nee, dat heeft zo helemaal gelijk. En dat is ook niet zo dat het allemaal aangrenzend is. Je moet wat dat betreft een auto hebben en een goed vervoer. Wil je direct ook naar Al -Van Rijn toe gaan, bijvoorbeeld voor burgerzaken, het stadhuis, et cetera. En dat ligt uh, heel moeilijk, moet ik ook zeggen. Maar de vertegenwoordiging is dus ook straks ver weg. Is het wel zo dat, er bijvoorbeeld, uh, alle, uh, dat, dat elk dorp straks een vertegenwoordiging heeft in de raad? Dat hangt van de verkiezingen af, die direct in oktober, november gedaan worden. En ik ben ook benieuwd wat daaruit komt. Want ik denk dat dat wel eens een grote verschuiving kan geven. Laten we heel even op het bankje gaan zitten. Zoals dat dan het afgelopen jaar ook ging. Dat, vaak gebeurd is. Ja, dat is hier heel vaak gebeurd. Dat we toch nog eens even doorgepraat hebben van wat we er allemaal van dachten. Goed overzicht op de plus. Er komt natuurlijk iedereen uit het dorp, komt hier nou, misschien wel dagelijks langs. Waarover maakt u zich nou de meeste zorgen? Ik maak me het meeste zorgen dat Menrek in de grote gemeente geen rekening houdt met de identiteit van de kleine dorpen. Want wat is die identiteit dan? De identiteit is, dit is een gemoedelijk dorp. Iedereen kent iedereen, grote sociale controle... en heel veel vrijwilligers die in wezen eigenlijk werk doen... voor de inwoners van Benthuizen. En, en zeker... bent, u, en bent zeker... u dan bang dat dat echt weggaat op het moment... dat u onderdeel gaat uitmaken van wat waarschijnlijk Alfa aan de Rijn gaat heten? Nou, ik, ik hoop dat uh, men zo'n organisatie gaat opzetten, dat al die groeperingen ook een eigen stem weer krijgen. En duidelijk kunnen maken aan de politiek, dat dat niet verloren mag gaan. Als we nu kijken naar de ontwikkeling bijvoorbeeld in de zorg, dicht bij huis, uh, men gaat de buren aanspreken, de familie, et cetera. Nou, dat is al hier een hele hoge graad van organisatie, van die vrijwilligers. Dat zal verloren gaan als men daar geen rekening mee houdt. Nou, woont u al 40 jaar, vertelde u mij, in Benthuizen? En de afgelopen jaren is Benthuizen opgegaan in Rijnwouden. Nu gaat het op in Alfa aan de Rijn. Wat gaat er over 10, 15, 20 jaar gebeuren, denkt u? Ja, ik, ik, ik denk geen grote schaalvergroting meer. Maar ik denk dat er nog ons in kan zitten. over 10, 15 jaar dat we naar kleinschaligheid toe gaan. En kijkt u daar naar uit? Ik zou het fantastisch vinden als Benthuizen weer Benthuizen wordt. Dank u wel. Goed zo. Bijdrage was dat van Jetmok. Straks, we zijn in de gevaarlijkste stad van de wereld, in Honduras. Maar eerst, het is minder gevaarlijk met een aangename 25 graden in het vooruitzicht... en in een goede sfeer die het midden houdt tussen lol en krankzinnigheid... is in Nijmegen de Vierdaagse begonnen. De KRO verdiept zich ook, in dit, uh, jaar, ook dit jaar in het gevoel van de Vierdaagse. Collega's helle van der Wijst en Fonds De Poel zijn er elke dag bij. Fonds, goeiemorgen. Hi, Sven, goedemorgen. We hebben gisteren uh, gezien dat al die duizenden wandelaars aankomen in Nijmegen. Niet voor de Vele maar om eraan te beginnen. Het lijkt er een beetje op alsof Dank ze allemaal examen moeten doen. Ja, dat is het ook wel. Laten we zeggen, mensen lopen met hele verschillende motieven mee. In de eerste plaats is het vrolijk. Uh, de tweede plaats is natuurlijk een prestatietocht van de staan. Hè? Elke dag 30, 40, 50 kilometer en uh, voor veel mensen is het ook iets van zich afwandelen. Ik wil niet meteen zeggen loerders aan de laan, maar er zijn heel veel mensen die met diepe persoonlijke motieven iets kwijt willen raken... ...en dan opgaan hier in een sfeer van tienduizenden uh, wandelaars en honderdduizenden mensen daaromheen. Ja, het is ongekend. Gisteren vertelde uh, Harm Edens, mijn collega van uh, Omroep Gelderland hier... Die zei, als deze mensen dan allemaal naar Syrië zouden lopen... zouden daar dan ook goed aflopen. Een sfeertje van ongelooflijk uh, kameraadschap. En, uh, we gaan een leuke week tegemoet, dat is het eigenlijk. Maar ja. wel eens waar, denk ik. Het is een beetje een meditatieve, meditatieve uh, bedevaartstocht ook, zal ik maar zeggen. In ja, dat opzicht. ook, ook. Ja. Maar dat moet je ook niet overdrijven. Voor de meeste mensen is het toch ook wel lol en blaren en pijn. En <laughs> ja, dan, dan kom je toch wel lekker thuis uiteindelijk als je het uitgelopen hebt. Want zo'n ja. kruisje is kennelijk heel erg belangrijk voor al die mensen. 19.000 debutanten. Uh, heb jij enig idee of zij weten wat hen te wachten staat? Nee, ik denk, ik denk dat als je, als je niet getraind hebt, uh, dat, dat je het dan uh, eigenlijk... Nou, dan moet je wel een, een buitengewoon goed lichaam hebben om het uit te lopen. Want ongetrainde wandelaars die vallen gewoon uit. Ik denk dat er vandaag wel een flinke slag wordt gemaakt eerlijk gezegd. Het is warm. Lekker temperatuurtje, zei jij net, maar, maar ik loop hier <laughs> rond. Ik ja. heb één kilometer gelopen naar de locatie. Ik vond het zat. Uh, ja. En die mensen moeten dan nog een heel eind. Ik denk dat er heel veel uitvallers zijn vandaag. Ja. En er zijn er ook nog 245, 80-plussers onder wie Bert van der Lans... Ja, dat is toch heel bijzonder. Kijk, in voetbal hebben we natuurlijk Maradona en Pele, Cruyff en hoe ze allemaal maar op. En hier heten ze Miep en Klaas en, en, en Bert. Bert van der Lans, die, die is 81 jaar, loopt voor de 66 keer. Met een hele bescheiden, aardige lieve man. Ik heb hem wel eens geportretteerd. Nou, als die hier vrijdag over de Via Gaudiola komt als levende recordhouder. Dan denk ik dat hij ongeveer door 600 ploegen en andere persmestieten wordt omringd. In een ja, cacophonie van, van aandacht. En dat is natuurlijk ook wel... Mooi, omdat dit toch een beetje in het wereldkampioenschap van gewone mensen is. Zeg maar. Goed, we zullen zien wat de eerste dag brengt voor al die wandelaars. Het verslag van jullie is vanavond te zien in het gevoel van de Vierdaagse... op Nederland 1 om 5 voor half acht, hè? Ja, 5 voor half acht, klopt. Zoek de schaduw op, voor zover je kunt. Ja, ga ik doen. Okay. Dankjewel, Svet. De Dankjewel, de Volt. Hoi. Hoi. Ja, sunrise every day dan maar voor al die wandelaars in Nijmegen. Men Friday, ze kwamen uit Zimbabwe, tegenwoordig wonen ze in Londen.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 You're made for a world full of wonder. A sunrise every day. A sunrise. Every Is het een lekkere dans? Sunrise every day, dus van Man Friday uit dit jaar. Het is 7 minuten voor tien, u luistert naar de Caro op Radio 1. San Pedro Sula, dat is een stad in Honduras. Die is al jaren in de greep van gewapende benders. En de stad is volgens de statistieken de gevaarlijkste stad ter wereld. Edwin Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Onze man daar, eh, want je hebt het lef gehad om eh, al een paar dagen in die stad rond te lopen. En merk je op straat eigenlijk iets van het feit dat het de gevaarlijkste stad is, of niet? Ja, dat ligt er maar aan waar je loopt. Uh, het is echt niet zo dat je continu het idee hebt dat je in een oorlogsgebied loopt. Maar ja, want dit is gewoon ook namelijk een stad waar heel veel Hondurezen gewoon hun werk uh, doen en hun brood proberen te verdienen. Ja. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een stad waar de Mara Salvatrucha en de Mara Jesse Ocho, twee straatbenders, ja, heel machtig zijn en heel veel armere wijken gewoon echt in hun macht hebben. Ja, en wat bedoel je met in hun macht hebben? Ja, wat bedoel ik met hun een macht hebben? Dat betekent dat zij daar uitmaken wat er gebeurt. Dat niet de politie daar uh, is te zien. Er zijn eigenlijk amper nog politieposten in dat soort wijken. Uh, men probeert wel nu het leger erin in te sturen. Uh, maar ja, dat betekent dat zij uh, de mensen daar ter plekke afpersen. Uh, de, de veel, veel winkeltjes afpersen. Ja, en dat zien ze gewoon als een bron van inkomsten. Juist, met andere woorden, veel afpersing en dat gaat namelijk ook nog gepaard met veel geweld, neem ik aan. Ja, uiteraard, want ik noemde ze net alle twee: die twee straatbendes, de Mara Salvatucha en de Mara Jesse Ocho. Ja, die bestrijden elkaar natuurlijk, omdat zij alle twee eigenlijk de macht willen hebben. om uh, hun drugs te kunnen afzetten en uh, ja, op hun manier uh, aan geld te kunnen komen. Nu heeft de president van Honduras, uh, Pepe Lobo, met de steun van de Verenigde Staten geprobeerd om de machtspositie van die bendes te breken. Maar dat is hem niet gelukt. Zijn die bendes dan werkelijk zo machtig? Ja, weet je wat het probleem is? Het zijn niet alleen deze bendes, het is ook de drugsmafia die uh, vanuit Mexico en vanuit Colombia uh, Honduras gebruikt als doorvoerhaven, als de doorvoerhaven voor cocaïne richting de VS. Ja, en die zijn samen zo machtig, die hebben zoveel geld, ja dan kun je hier het leger in stoppen. Maar een klein land als Honduras heeft gewoon niet dezelfde middelen of apparatuur uh, uh, zoals de drugsmafia uh, wel heeft. En ja, en dan wordt het heel moeilijk. Ja, wat voor apparatuur bedoel je dan? Nou, dat bedoel ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik sprak met, met politieagenten op straat. Uh, ze hebben mij ook in, in de meest uh, bijzondere wijken gebracht. Maar ze zeggen van, van, ja, wij hebben niet het geld om bijvoorbeeld uh, telefoon, uh, telefoontjes te kunnen afluisteren. Terwijl, uh, terwijl die maffia, uh, die natuurlijk gewoon miljarden verdient jaarlijks aan de cocaïne exporten, Ja, die hebben veel makkelijker wel die mogelijkheden. Ja, kun je zeggen dat er sprake is van een staat in de staat? Uh, ja, dat kun je zeggen. Juist. Nu bemiddelt de kerk inmiddels ook tussen die benden... omdat de regering het dus niet voor elkaar krijgt. Er is al een maand een staak dat vuren. Uh, kun je daarmee zeggen dat er iets van hoop gloort? Ja, aan de ene kant wel. De kerk is namelijk, trouwens, net als het leger, is wel een van de instituties die wel aanzien hebben in dit land. En uh, bischop Romulo Emiliani, uh, de bischop van deze stad, ja, die probeert echt al jaren uh, tussen deze, tussen deze uh, straatbendes, uh, ja, op de een of andere manier tot een wapenstilstand te komen. Dat is laatst aangekondigd uh, een maand geleden. Maar ja, tegelijkertijd gaat er toch nog steeds heel veel geweld wel door. Ik was in de, in, de, in de gevangenis afgelopen zondag en ja, en afgelopen vrijdag is daar nog een van de leiders van Mara Ocho is gewoon met een, met, met een granaat om het leven gebracht... die trouwens gewoon als cadeautje binnen werd gebracht door bezoek. Juist. Met andere woorden, de gevangenissen zijn ook zo lekker als een mandje. Ja, exact. Je kunt daar gewoon alles mee naar binnen nemen wat je wil. Er is geen moment gekeken wat ik in mijn rugzak had. Ja, daar zat een bloknootje in en een fototoestel. Maar daar had ook iets heel iets anders in kunnen zitten. Juist. Goed, doe voorzichtig. En dank je wel voor het uh, bijpraten vanuit de gevaarlijkste stad van de wereld. Edwin Timmer. Dank je wel. Straks, dames en heren, de crisis noopt tot hard werken... vindt de VVD bij monden van Mark Verheijen. Dat is een vrij nieuw Kamerlid. Maar hij heeft zich wel al behoorlijk in de picture gespeeld... zoals dat tegenwoordig heet. En hij is een grote belofte voor de toekomst. Hij is hier zometeen in het vervolg. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.